Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In een tuin in Tilburg is vanochtend een verbrand lichaam gevonden. Het slachtoffer is waarschijnlijk een vrouw. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is... maar het verkoolde lichaam lag er al een paar uur. De bewoner van het huis is meegenomen naar het politiebureau. Hij is niet officieel verdacht, maar de politie gaat hem wel ondervragen. Het wegvallen van gas uit Rusland gaat de EU een hoop geld kosten... Als we niks meer importeren en onze energie dus ergens anders vandaan moeten halen... kost dat de komende vijf jaar 195 miljard. De EU wil zo weinig mogelijk zaken doen met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. In Leeuwarden heeft een groot vrachtschip een ravage veroorzaakt in een woonwijk. Het schip van 70 meter ging langs tijgers en bootjes en beschadigde van alles... Deze bewoner zag het allemaal gebeuren. Heel gek, heel ontvreemd. Weet je, je verwacht niet dat zo'n groot schip hier uh, in zo'n straatje binnenkomt. En vooral is het heel vreemd om te zien hoe al die boten uh, weggedrukt worden en uh, geflipt. Zoals deze ligt letterlijk op de kop. Volgens de politie raakte de schipper onwel. Er is niemand gewond geraakt. En lachgas wordt niet vanaf dit jaar, maar pas vanaf begin volgend jaar verboden. Eigenlijk mocht je vanaf deze zomer al geen ballonnetjes meer kopen. Maar die deadline wordt niet gehaald, meldt het AD... Artsen maken zich zorgen, want zij zien veel jonge mensen die door lachgas bijvoorbeeld een hartinfarct krijgen of hun zenuwstelsel aangetast zien worden. En er is nog een probleem, zegt deze drugsexpert van het Trimbos. Mensen gebruiken lachgas in de auto of tijdens het rijden en veroorzaken vervolgens ongelukken, wat een zeer ongewenste situatie is. Door het uitstellen van het verbod kunnen deze ongelukken dus vaker voorkomen. Heb ik het weer nog? De zon laat zich steeds meer zien en gaat uitbundig schijnen vanmiddag. Het is 19 graden. Het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt ietsje warmer. Zondag wordt het zelfs 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de N9, den helder richting Alkmaar, staat 4 kilometer file tussen Schorrol en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En, en jij beleeft het. Zon. Zon Zee, Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM Luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. ]造円. Weekend, weekend. Goedemiddag allemaal. We zijn weer compleet. Ja, we zijn helemaal compleet inderdaad. Ja, ja, ja, Behalve ja, ja. Charlie is er niet. Nee, Charlie is er niet. Hij uh, hij, uh, ja. is met, uh, hij was stout geweest vorige week. Heeft hij een week huisgerest of zo? <laughs> nee hoor. <laughs> nee? Oh, gelukkig. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Hij is met Henia uh, met op stap. Dus, uh, oh, dat is ook leuk. Ja, ja. ja. Dus, nou, uh, wat, wat hebben we vandaag? We hebben als eerste nu uh, Dolly van Sandwoord Inside... Ja, ja, goedemiddag, ik ben er al, ja. ja we hebben al gesproken ja, over Valentië. Ja. Je klinkt heel ver weg, Marja. Klink ik ver weg? zo beter? Ja, nee, ik denk, zit je misschien ver bij de microfoon vandaan, of niet? Nee, ik heb hem net wat naar me toe gehaald. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik hoor je. Oké. Okay. Ja, hoor je dus. mij ook? Ja, jou hoor ik heel duidelijk, oh. maar Marja iets minder goed. Ja, ja nee, ja. ik... Uh, articuleren. Ik, doe, oh, ik ga duidelijk articuleren. <laughs> Hoe is het met je dolly? Ja, uh, met mij goed. En uh, ik hoop dat het bij jullie net zo goed gaat als bij mij. Ja. Misschien ja. iets beter nog, dus ja. Maar uh, ja, goed, ik, ik bel me, je belt me natuurlijk voor uh, Sand side, ja. Want uh, als ik over mezelf ga vertellen, zijn we over twee uur nog niet klaar. <laughs> dan blijf, nee, dan blijf ik kletsen hoor. Nee, maar... <laughs> nou ja, dat geld, hetzelfde geldt eigenlijk voor Sand side ook ik bedoel ook. Ja, ja, toch? <laughs> ja, zo is het. Ja, maar, maar Sand goed, is, het... is toch een hobby van je, of niet? En Nou, dat is het al lang niet meer hoor. Nee, nee, het hobby, het jongen. Dat is, een dat is een obsessie, ja? het ja. is een <laughs> obsessie. Het is echt begonnen als een hobby. <laughs> maar het is allemaal vrijwilligerswerk, toch? Het is vrijwilligerswerk, ja zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. En natuurlijk een grote hobby, want anders dan hou je het niet vol. Maar nee, nee. het is natuurlijk super interessant, net zoals het vrijwilligerswerk van jullie, om dit werk te doen. Want... Um, ten eerste doe je andere mensen een heel groot plezier ermee. Je doet jezelf een groot plezier ermee door dat werk te doen. En ten tweede, je leert allerlei leuke mensen kennen. Dat zijn we jullie ook ongetwijfeld. Ja, ja. zonder meer. Ja. Je, je hoort nee, ook je een beetje wat er in het dorp gebeurt. Dat vind ik ook wel leuk. Precies, ja. Ja. Ja, ja. precies. Je ja. bent van alles op de hoogte. En uh, ja, je hebt een doel om de, om de deur uit te gaan. Om jezelf op te todderen. En, uh, want jullie zijn ook in zicht, laten we eerlijk wezen. Dus je zou... Je kan niet in je pyjama komen. Vroeger kon dat nog wel. Dan maakte het niet uit hoe je eruit zag. Weet je wel, ik weet wel dat, dat toen ik bij de radio ging werken, dat mijn kinderen zeiden: Oh, dat is echt iets voor jou. Je hebt echt een goed gezicht voor de radio. <lacht> ja. Nou, maar ja. Inmiddels he? staat daar ook een camera. Dus ja, het oog wil ook wat, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Toch wel jammer daar ben je wel weer met de video begonnen natuurlijk hè je wilt toch op die camera ja ik denk dan maar heel dichtbij ik bedoel ja. <laughs> Ik bedoel, kijk, zoveel gebeurt er niet op video in, uh, in Zandvoort. Zonder, ja. En uh, ja, we hadden eigenlijk toen door de corona, dat programmaatje dat we begonnen zijn, coronavrij. En, en dat vonden de mensen een verademing. Ja, en zo is het natuurlijk aan het rollen gegaan. En onderhand uh, zit ik overal met mijn hele grote neus tussen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, straks ook weer, weet je. Ik zit nu al in de auto, maar ik ben gewoon even langs de weg blijven staan. Want ik ben nu onderweg naar de, naar de opening van de kinderkunstlijn. Die okay. is in de kerk, okay. bij het ja. kerkplein. Ja, het is natuurlijk, kijk, weet je, dit is zo'n goed initiatief, hè, die kinderkunstlijn. Ik... Als ik als ik uit mijn persoontjes zou mogen spreken, ik, ik vind het zo belangrijk dat kinderen um, uh, ook heel goed onderwezen worden en kennis maken met kunst. Ja. Want Heel veel kinderen zouden er denk ik als kind zijn en niet bij stilstaan... ...dat je ook later kunstenaar kan worden. Hè? Dat je mooie dingen kunt maken. Maar mede door Marianne Rebel en, en initiator Heli Jansen en Jante Otto... ...die daar ontzettend aan trekt. En nog meer dames die daar uh, onge on ongelooflijk veel energie in steken... ...om met die kinderen uh, mooie dingen te maken. Ja, ik neem daar mijn petje voor af. Ik hou daarvan. En... Weet je, hetzelfde, hetzelfde geldt eigenlijk voor alle culturele vakken, waar, denk ik toch, op die lagere scholen en middelbare scholen net even te weinig aandacht aan besteed wordt. Ja, want ja, we hebben ze nodig, hè, ja. kunstenaars en artiesten, want, want ze verrijken ons leven. Dus ja. ja. Maar ik weet dat er in de jaren zestig meer aan gedaan werd. Toen ik op de lagere school zat, ja. moesten wij verplicht naar museums toe. Dat, dat gebeurt nog steeds, hè? Ze gaan de, de, de scholen bezoeken nog steeds musea en dergelijke. Maar het leren zelf doen, dat vind ik ook een ja. heel groot, uh, groot iets. Dat je er persoonlijk les in krijgt. En um, nou, nou we het toch over hebben, dat verplicht. Want weet je, vroeger kreeg je ook handwerken, hè? Ja. Ja. Je moest leren naaien. Oh, ja. Ja. Ja, dat ja, nou lette ja. ik nooit goed op, dus je kan ja. nog steeds geen knop aan zetten. Maar... Nee, nee. Weet je, en, en je leerde koken en leer uh, slabbertjes uh, maken. En de, ja. Hè? Slappertjes maken. Slappertjes. Ja, ja, maar de, dat is toch, ma wel, ma toch wel handig. Want nu ben je toch, uh, omdat, omdat dat niet meer zo gegeven wordt, worden die mensen toch afhankelijk van de gouden schaar en zo. Ja. ja, dat is hartstikke duur allemaal. Het, het, het, het eerste verdiend is dat je zelf mooie dingen kan maken. Zonder, maar goed, ja. dat is weer uh, gezeur, okay. mijnerzijds. Ja, ja. Wat gaan jullie uh, nog meer doen? We, wat gaan we nog meer doen? Ja, laten we het daarover hebben. Ja. Nee, we hebben natuurlijk uh, overmorgen de kofferbakmarkt, hè? Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja het verstoelt de we weer. Ja. Ja. Ja. ja. En ik ga dan niet met een. Uh, ik ga er ook staan, trouwens. Niet met een kofferbak, maar met mijn scootmobiel. Ja. Want ik heb maar heel weinig dingetjes, weet je wel. Ja. Uh -huh. Nou ja, goed. Maar, eh. Uh, ja, hartstikke leuk, we, uh, we gaan kijken. We hopen op mooi weer. Ik geloof dat het uh, prachtig weer wordt zondag. Dus ja, en mensen maken lekker dat ommetje en dat loopje. Oh. Het is zo verschrikkelijk leuk om te zien wat er allemaal te koop wordt aangeboden ja. en de sfeer is altijd gezellig. En uh, ja, speciaal voor die voor die kofferbakmarkt is het uh, is het wapen natuurlijk ook open voor een lekker kopje ja. koffie of okay. een kopje thee. Ja. Dus moet mooi nog eentje ja. zeggen waar en wanneer. Het uh, is aanstaande zondag. Zondag bedoel ik? Zonderdag. Zondag. Je ja. <laughs> zal toch een, week, een dag in de week hebben dat het zonderdag is. Een beetje schal je toch ook in de gat, hè? <laughs> ja, nee, maar goed. Dus zondag uh, tot uh, vier uur, vanaf ochtends vroeg, vanaf tien uur gaat het geloof ik open, officieel. En uh, het is op het gasthuisplein. En okay. de kleine Krocht nu ook. En de Zwaluweestraat. Uh, dus hij is alweer een stuk groter dan vorig ja. jaar. Ja. ja. Nou, ik, ik ga het waarschijnlijk elke maand melden. Want elke maand is er weer een kofferbakmarkt. Ja. En dan hebben we 17 mei het jeugddebat. Oh, Natuurlijk ja. ook altijd ontzettend leuk. Kinderen van de lagere school die. Uh, die leren in debat te gaan met elkaar. burgemeester David Molenburg zal de leiding hierin nemen. Dus dat, uh, dat zal een dolle boel worden. Want uh, dan uh, kan hij lekker uh, zijn grapjes maken zoals hij dat zo graag doet. Ja, ja. Ja, nee. ja, het is een grapjas hoor. Hij heeft heel vaak zijn lolbroek aan. Maar... Uh, Even kijken, dus dat, het jeugddebat. Ja. Nou, 19 mei, ja, het is een hele drukke week, jongens. Ja. 19 mei, dan, uh, dan is de opening van het Cultuurcafé. Ik ben enorm benieuwd wat dat in gaat houden. Ja. Zover ik het nu begrepen heb, uh, heeft Jan de Otto ervoor gezorgd... samen met Hilly Jansen, dat er een, uh, een centraal punt komt uh, voor cultuuruitingen. En hoe dat nou precies zit... Ik heb nog steeds geen idee, maar ik ga er naartoe. En dan na die avond zal ik het ongetwijfeld kunnen vertellen. Uh, en dan gaan we daar natuurlijk een mooi artikel over maken. Of misschien zelfs een filmpje. Dat weet ik niet als we een cameraman hebben. Nou, en dan 20 mei. Nou, heel verrassend weten jullie niks van. Dan wordt er een ruiterpad geopend. Oh, yeah? in de ja? Ja, ja, in de Amsterdamse wacht. Ja, je staat even te kijken, hè? Jij. Nee, Amsterdamse de, de waterla Amsterdamse Waterleiding daar. Nou, ik ben daar heel benieuwd naar en ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat is gekomen. Dus met een beetje mazzel uh, gaat daar ook een, een, een duo naar toe van, uh, of misschien een solist, dat weet ik niet, van uh, Sandford die zei, we zijn daar ja. druk mee bezig. En op diezelfde dag, ja je wordt natuurlijk al vrolijk van het Ruitenpad, maar op diezelfde dag hè, hebben we ook de glimlachroute in Aha, oh ja. ja, ja, ja, ja. ja ja, en dat is natuurlijk ook iets wat een hele organisatie is. En wat ontzettend leuk bedacht het is. Een mooi initiatief. Dus ja, ik, ik heb een grijs vermoeden dat Zandvoort die site daar ook wel rond zal lopen. Ah, ja. met een glimlach op de lippen. Ja. Zeker weten. Ja, dat ligt een beetje aan het weer natuurlijk. Als het regen te lopen met een... paar uh... een paraplu. Met een acijn gezicht ja, maar dan ja. kunnen we misschien beter wegblijven. Ja, dat vind ik ook hoor. Ja. Ah. Zonder glimlach, nee. Ja, dan word je niet toegelaten. Ah. Maar een drukke week voor jullie, dus alle hands aan dek begrijp ik. Nou ja, voor, de, voor alle mensen die zich bezighouden met de media en... Uh... Maar ja, we verheugen ons erop, joh. Het is toch prachtig dat het allemaal weer kan. De afgelopen twee jaar stond altijd alles zo op losse schroeven. En, en wel niet, wel niet. Nou, dan maar ja. niet. En, en dit kon ze niet. En dat moest zo. En al die gele strepen. En Oh, man. Ik ben blij dat het allemaal weer gewoon lekker uh, vanzelf marcheert, hoor. En wanneer ja. is de Spartan Run? Ja, maar dat is pas 29 mei. Ja. Oh, oké. Okay. De Spartan Run. Ja. Dus dat, die hou ik nog eventjes uh, achter. Want anders dan heb ik al mijn kruid al verschoten. Ik ja, denk, uh, ja. Die, ja. ja, ja. Maar doe je doet toch snap, mee op die dag? Dan kan je toch niet, kan je niet filmen, Ik doe toch? mee van ochtends tot avonds. Oh, oké. Okay. is het ook tegenwoordig, hè? Oh, ja, ja. Ja, ja, ja dan moeten ze met, uh, met van die lampjes op hun hoofd. Met ja. die van die zaklampjes op hun hoofd. En uh, met fluoriserende dingen aan. Okay. Dus dus dat wordt natuurlijk machtig om te zien, hè? Ja, dat is, zeker. Dat is leuk, dat is leuk ja. ja. Dan moeten ze ook al die disciplines doen. Ja. En 28 mei, kom je dan nog langs? Bij de Brisclub, nou, ja. ik, heb je een, uh, ik heb jou een, uh, een, een, een verzoekje gestuurd op Facebook, een vriendschapsverzoek. Oh. Maar je hebt nog niet geantwoord. Jij, ja, je zit natuurlijk altijd in het buitenland. <laughs> ja, heel druk, heel druk op, op zoek naar broodjes en eten en zo Op 6 uur. Maar. Uh, uh, oh, nee, dan uh, doe het via die ik kant, nee, Want ja. ik dacht, dan doe ik ja. het zo Want ik weet anders, ik heb geen contactgegevens van nee, je. Maar nee, dan nee. kunnen we even horen hoe ja. laat waar we moeten zijn. Doe ik. Oké, okay, dat vind ik wel een goede, inderdaad, ja. Nou, geweldig. Ja? Ja. We, we, we nou. hebben weer om wat naar uit te kijken, dus hartstikke ja. bedankt. En uh, we spreken jou volgende ja. week weer. Helemaal goed. Nou, okay. ik hoop dat ik dan weer een volle programma kan melden. Zeker, ja. ja. Okay. Hey. bedankt, Holly. Hey. Jongens, fijne uitzending nog, hè. Okido, Doe, doei. doei. Oké, okay, dag, dag. Doei. Doeg.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 Marcel is er niet. Marcel is op uh, huwelijksreis. Die gaat nou, oh ja, eerst trouwen en dan op huwelijksreis in Mexico. In Mexico. Dus hij is ja. een paar weken aan het herhalen. Hij is een paar in weken uit de relatie. En wanneer komt hij weer terug? 13 juni. Okay. 13 juni. Ja, Wat een dan leven dan heeft hij dan. moet eerst weer, weer bellen. Ja. Nou, jammer. Maar Marcel, als je ons toch hoort. Heel veel... Uh, Plezier. Heel veel liefde. Heel veel liefde. Heel veel succes. Ja. En uh, hopelijk tot snel. Ja. ja. En geniet ervan. Geniet ervan, ja. Je kan maar één keer doen, dit broodzweken. Nou ja, tenzij je meer maar één keer met... Nou ja, oké. Ik hou mijn mond al. <laughs> Play it loud. Het met programma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play it loud op ZFM Zandvoort.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 Dit was een, uh, toch een nummertje Italie, Italian Disco met Alphen met Fly to Me. We gaan verder met uh, wat morgenochtend bij Goedemorgen Zandvoort uh, uh, aan de orde komt. Natuurlijk weer twee keer drie onderwerpen. In het eerste uur het nieuwe driedaagse culinair en cultureel festival op het Gasthuisplein. Van 1 tot 3 juli. Um, dat is nog onder voorbehoud. Het tweede item is vismaaltijd. Op het Gasthuisplein is weer terug. Ja. Daarvoor komt Erwin Hilbers aan de telefoon. Het derde onderwerp is de Duinroos en Nicolaaschool gaan samen. Verder als OBS de Zeevonk. En daarvoor wordt Marga Bol, directeur van de Duinroos... en Laura Mors, directeur van de Nicolaaschool, allebei geïnterviewd. In de tweede uur beginnen we met een blokje politiek. Dat wordt ook nog verder ingevuld... Als tweede het programma van het circuit Zandvoort. En daarvoor gaan we Erik Weijers interviewen. En als derde en laatste item is Grote Glimlachroute vrijdag 20 mei. Met onder andere het lied Samen in Zandvoort. Dus het wordt weer een leuke en uh, gezellige een onderhoudende informatieve ja. uitzending morgenochtend. Ja. Ja. Leuke onderwerpen. Leuke onderwerpen inderdaad, ja. ja. En dan de krochten. Ja, de krochten, uh, achter de schermen zijn we keihard bezig. We hebben nog, uh, uh, volgende week gaan we bijvoorbeeld uh, uh, de bassist van de Urban Dance Squad interviewen. Oké. Okay. En Rudy Bennett van The Motions. Ja. Daarnaast hebben we nog twee uh, uh, programma's op de plank liggen die nog geënderd moeten worden. Eentje is over uh, het tweede deel van, uh, wat zei ik ook alweer? Uh, Rocking programma? My Life Away. Oh. Ja, Rocking My Life Away, dat was uh, Daar gaan we het hebben over... Uh, Lil' Richard en Chuck Berry. Barry, Chuck Berry. Ja. Ja. En dan nog als laatste een uh, uitzending over George Harrison. Ja, maar die moeten we nog leuk. even editen en dan nog uh, gaan we het uitzenden. Dus we zijn hard bezig. Nou. Maar ja, vakantietijd. Dus ja, ik zit wel eens in Valencia en dan ja, wordt het wat moeilijker. He? Ja, ja. ja, heel moeilijk inderdaad. Maar wel knap dat je nog ondanks... Dat je op zoek bent naar eten in Valencia... en toch <laughs> nog de tijd vindt om de krochten op te zetten. <laughs> en hier aanwezig te zijn, yeah? ja? Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, uh, de tune natuurlijk van Goedemorgen Zandvoort... is het Pasadena Dream Band met Zandvoort van... hey ga je mee? Nee, die gaat niet werken. <laughs> <laughs> nou, het gaat lekker hier. Doe je goed, Pim. Dank je wel.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 Maar goed, ik viel laatst met mijn nageslag van de fiets en we bleven hulpeloos gewond op straat liggen. Dus ik roep naar een willekeurige voorbijganger: Majesteit, <tie> zou je ons overeind willen helpen? De koningin ziet ons liggen, herkent mij onmiddellijk en ze zegt: Zo, kijk eens aan. De humor ligt op straat. <tie> ja, meneer Vinkers, wij zijn ons er eentje.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 Oh voor mij? Oh, Ik uh... had ook een keer kaartjes voor zijn geiken, maar dan zat ik in de verkeerde zaal. Maar, uh... die, uh... Het is een makkelijke avond, dus eh... Het is er nogal een vrij, ik weet niet of je er nog op is.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 He, wanneer een arbeider eenmaal zelfmoord had gepleegd, haar artiest had dat al 33 maal gedaan. Kijk, ik bedoel, je zou ook gewoon kunnen concluderen dat de arbeider waar handiger is. <lacht> en, de... Ja, de... <lacht> en om u nog verder een in indruk te geven van de luxe in de showbusiness... ...ik heb hierachter de beschikking gekregen over een kleerkamer met een wastafel en een wc.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 Maar in ieder geval had ik in Duitsland een act, en tijdens die act draaide ik een stuk muziek. En dat was dan de Perekins van de componist Edward Griek. Maar omdat het dan zo'n vrij lang stuk is, wist ik niet, zal ik nu de gehele suite draaien of een gedeelte daarvan. Dus ik vraag in mijn alle onschuld aan die Duitsers: wilt ie een klein stukje, of wilt je de totaal een kriek? <lacht> ja, ik bin hier einer. Nou, mijn beroep is dus grappen maken, het is niet anders. Ik ben ook lang blij dat ik werk heb. Ik heb, ook, um... ik heb ook allerlei attributen voor u meegebracht. Zo heb ik een attribuut, dat is een spreuk voor aan de wand. En die spreuk luidt niets zo charmant als een spreuk aan de wand. Het is dan tegenwoordig in de genre gebruikelijk dat je zoiets verwerkt in een of ander verhaal. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet helemaal naartoe gekomen. Ik heb wel in de gauwigheid een kistje in elkaar geknusteld. Dit is een kistje. Het kistje werkt wel als volgt. Wanneer ik zo doe, komt een armpje uit. Als ik nog een keer zo doe, gaat het armpje weer terug. Ja, oh, je hebt er niks aan verder. Ik er niks aan, maar om de een of andere reden en trekt het altijd weer een applausje. En, uh... <lacht> zoals ik al zei, ik ben al lang blij dat ik werk heb. En... Zo maak ik ook gebruik van bandoenamens. Bandoenamens, dan loop ik het toneel op en dan roep ik iets van: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah. yeah. Zeker. Weten? Yeah. Ja. Ja. Ja. Teksten heb ik ook wel teksten, <lacht> zoals deze. Je vroeg een gitaar en een googelspel. maar wat denk je wel? Ik ben Sint niet, Piet. Van die, uh, van die korte dingetjes, weet je niet? Teksten veranderen, heb ik ook wel. Teksten veranderen. Een thuismenu is erg gemakkelijk te bereiden. En het is even smakelijk als een maaltijd die u zelf hebt gemaakt het verremmen. Zoals gezegd, de bereiding is erg gemakkelijk. Haal na 40 minuten de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. Warm de maaltijd weer op. Neem met een overhandschoen de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude kraan. Warm de maaltijd weer op. Haal nu de maaltijd uit de oven met twee overhandschoenen. Dingen met de zaal doe ik ook wel. Ik hou wel eens mensen het podium op en met hen speel ik dan de IQ-quiz. Bij de IQ-quiz moet je van jezelf raden of je een hoog of een laag IQ hebt. En als je het goed geraden hebt, dan heb je een hoog IQ. <lacht> Verder. Verder... heb ik een geluistechnicus, die zit in het holst van de zaal. Ik heb ook een lichttechnicus, die zit op een zijtoneel, op een home trainer. Verder, blijf trappen, blijf trappen. Verder heb ik naast mijn volwassen voorstelling een kindervoorstelling. Die kindervoorstelling is helemaal aangepast aan de eisen van de moderne jeugd... en wordt dus ingeleid met drie bomexplosies. Die bommen zijn ook hierin gemonteerd, ik zal ze even aanzetten. Ik zal ze gelijk even laten horen. Het enige probleem is, het gaat nogal heftig. En u zit er nogal vlak op. En die meneer daar was de vorige keer er ook. Dus um, daarom misschien verstandiger dat ik het geheel even achter een steven gordijntje plaats. Weet u wat, ik luister dadelijk de bommen ontsteken. Speel ik gelijk erachteraan mijn voorstelling. Dan hebt u een mooi compleet beeld van wat mijn werk nu precies inhoudt. Zo zou zeggen technicus, ontsteekt u de bommen maar.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 Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus ik krijg altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem.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 want weet je dan niet dat jij mij kracht geeft Mijn zon in mijn helderblauwe blauwe lucht En jij bent degene die alle macht heeft Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht en jij bent de die alle macht heeft, want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Het hart bonkt, hijgend en het hart bonkt, hijgend hart. En het hart bonkt, hijgend en het hart bonkt, hijgend en het hart bonkt, hijgend hart. Je moet oversteken op het zeewaardpad, alleen op de witte banen staan. Je moet stappen tellen tot een hoek, anders gaan we eraan. Je moet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 En het hart komt echt komt. en het hart, ont het hart. En het hart komt echt en het hart komt. En het hart komt. Hij komt het hart. hart, hart, hart, hart, hart, hart. Oké, okay, dit was uh, rondje cabaret. We ja. begonnen met de uh, Herman Vinkers. Ik ben mijn Rentje. Toen paalde alleen met de vleugels van mijn vlucht. Ja. En als laatste. Uh, Bram met een doodgewone jongen. We hebben ook een beetje teleurstellend nieuws. Huh? Wat onze uh, item Ja, probleem. moeilijke woord uh, gaan, we, gaan we eruit uh, doen. Ja, het is te, te moeilijk denken voor Stantwoord. Dus misschien Sorry. toch iets... Uh, iets we moeten... Mo heb u ideeën? Ja. Uh, uh, uh, uit ze dan. We kunnen ook een verzoeknummer doen of iets. Of ja, laten we het horen. Ja, ja. Of een quiz inderdaad, ja. Of, of een uh, quiz. Of we halen iemand wat... in de studio en vragen... <laughs> <laughs> heb je een laag of hoog IQ? <laughs> en als je het goed hebt, heb je een hoog IQ, ja. <laughs> ja, ja, ja, zoiets. <laughs> ja, ja, dat is duidelijk. Dus uh, helaas deze uh, en komende uitzendingen geen prijsvraag. Nee. nee? nee. Jammer. we hadden we weer een mooi woord, ja. hè? Ja, ja, eh, em emblematisch. Emblamat. Emblematisch. Ja, geen idee, we zijn er ja. Ja, we kwamen het tegen in een, uh, in, een, in een artikel over, uh, over het Russische leger. En ik zei terugkerend, maar dat is het niet. Het is uh, zinnenbeeldig. Dus eigenlijk um, nou ja, dat het wel beeldend spreekt over de verliezen die, uh, die de Russen ermee leiden. Ja, ik zag ja, leiden. een goed voorbeeld. Ja, ja want de Russen hebben, het Russische leger verliest in één keer mogelijk meer dan duizend soldaten bij het oversteken van een brug. Het, uh, bij het opblazen van een pontonbrug in de Donetsk-rivier... heeft het Russische leger minstens een volledig lege verloren. Een kaartslag en volgens experts van het Britse ministerie van Defensie veelzeggend. Dit toont uh, onder hoeveel druk ze staan. Dat is wel een klap, zeg. Maar je ziet hier ook, er uh, ja. staan foto's bij. Daar word je niet vrolijk ja. van. Maar... Ja. Het is toch heel triest eigenlijk hè, dat we zo makkelijk praten over duizend doden, ook of ja, zijn Russen. Het is, is toch één uh... en in triest. En het zijn ja. al, ook allemaal jonge mannen, hè? Ja. Maar goed, ze hebben niks te zoeken in. Uh, ja, maar ze elkaar... moeten denk ik. Ik denk dat ze dan al, krijg... niet allemaal vrijwillig zijn. Ja, weet je, ze moeten. Als je niet gaat, gaat er niemand. Dus dan kan Poetin op zijn kop gaan staan. Maar als jij als soldaat. dat is trouwens een mooi liedje van, uh, van Boudewijn de Groot, erover. Ja, ja, als ja. jij gewoon niet doet wat je opgedragen wordt en je hebt zoiets van ik ga geen onschuldige mensen uh, uh, doodschieten en Oekraïne is ons broedervolk, dus ik ga ja, niet ja. aanvallen. Ja, dan kan Poetin het in zijn eentje gaan doen en dan wordt hij opgewacht door Zelensky en dan krijgt hij een knal voor zijn arsers. Maar ja, dus, ja, dan, ja. Uh, ja, als je niet gaat worden je ouders doodgeschoten. Ja, wat doe je dan? Hij kan moeilijk zijn hele bevolking doodschieten. Dan komt nou, er op ja, een gegeven moment toch is zelfs ja, in Rusland een opstand. Ja, maar we zijn een kudde volk, dus uh, we volgen onze leiders inderdaad. Toen in extreme blijkbaar. Ja. Het is heel raar. Ik vind het ook heel moeilijk te verklaren hoor. En ja. ja. die is geweten, ons bezwaar. En ja. die gaf altijd een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment moest hij dan, hij moest dan als officier mm -hmm. moest dan in het leger met de dienstplicht toen de tijd. En hij viel altijd over de psycholoog. Die op een gegeven moment stelde van ja, wat doe je als een van je kinderen vermoord wordt? Wat doe jij met die dader? Ja. natuurlijk ja, nu heel wat anders, die schiet je dood. Maar... Waarom? Ja. Ja, maar ja, ja. dan zegt hij van dan wil je geen gewetensbezwaren. Nou, dat oh. is natuurlijk onzin. Want je gaat, dan, jij schiet op onschuldige mensen. Daar dan vind ik wel dat hij gelijk in heeft. Dat is natuurlijk een heel ander iets ja, als ja, een moordenaar van je kind. Ze worden geïndoctrineerd dat die Oekraïne is niet... Uh, uh, dat, dat is de vijand. Dus ja. Ja, maar... ja, ik vind het heel moeilijk hoor. Ik zou het ook niet weten. Ja. Een raar rare wereld. Ja. Maar goed, we gaan uh, weer afscheid nemen voor dit uur. Hè? Het is, ja. de eerste uur is voorbij. En het uur, wat gaan we twee uur allemaal doen? Dat gaan we tweede uur doen. Uh, we hebben onze expert natuurlijk. Die, uh, die komt wat vertellen over het uh, nieuwe zwarte gat. Uh, wat <laughs> gevonden is in ons eigen... Oh, ik dacht in je portemonnee. <laughs> in mijn portemonnee. Ja, daar spreek ik hem elke keer over aan. Ja. Ah, maar het wil niet helpen, Pim. <laughs> ik okay. ben de sponsoren. <laughs> nee hoor. <laughs> nee, nee, nee, nee. En we hebben natuurlijk uh, de mop van de week. En we ja. hebben een uh, album van de week. Wie is dat? Uh, deze week, deze week is het, is het, zijn het de Kings met Arthur. The Fall of the Decline of the British Empire. Ja. Oké. Okay. We hebben een om... agenda. Maar we hebben een kleine agenda. Want we kunnen niet alles uh, zien. Want. Nee. Want de krant is afgesloten voor ons. Oh, Oké. Okay. Nou, we gaan even dus kijken. Okay. We gaan kijken. Goed. Tot na het nieuws. Tot na het nieuws. Imagine all around horizon fading out. Create.